Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de Oscar-uitreiking in Los Angeles is de eerste Oscar uitgereikt... de Oscar voor beste mannelijke bijrol. De Duits-Oostenrijkse acteur Christoph Waltz sleept het beeldje in de wacht... voor zijn rol als premiejager in de film Django Unchained. Hij versloeg onder andere Robert De Niro. Honderden boerenbedrijven in Duitsland worden ervan verdacht... fraude te hebben gepleegd met eieren. Ze zouden veel te veel legkippen in hun stal hebben... om hun eieren te mogen verkopen als biologisch, schrijft de der Spiegel. De Duitse justitie is al sinds september 2011 bezig... met een onderzoek naar de illegale praktijken. Volgens Der Spiegel zijn honderden boerenbedrijven geïnspecteerd en doorzocht. En ook bedrijven in Nederland en België zouden gedupeerd zijn. De bedrijven hebben mogelijk ook wetten voor dierenwelzijn overtreden... Er zijn nog geen aanklachten ingediend, maar naar verluid staat vast dat miljoenen eieren ten onrechte met het bio-label zijn verkocht. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Italië blijft vergeleken met vijf jaar geleden achter. Om tien uur vanavond, nadat de stembureaus waren gesloten, had 55 van de Italiaanse kiesgerechtigden gestemd, melden Italiaanse media. In 2008 lag dat percentage op 62.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 Wel fijn. Chili Gonzales, nou, Dat is een Canadees die eigenlijk Jason Beck heet. Plays a mean bit of piano. Wereldrecord achter elkaar. Pianospeler staat op zijn naam. 27 uur en 4 minuten. Een tijdje terug luisterde ik naar een prachtig luisterboek. En na al die tijd wilde ik het alles hier laten horen... Het gaat om twee verhalen van Bart Moeyaert. Uh, u weet wel, die Vlaming die op zijn negentiende al succesvol debuteerde met zijn roman Duet met Valse Noten. Het is echt een heel mooi jeugdboek. Werd ook gelijk bekroond door de jongerenjury. jury. En zijn derde boek, dat is uit 1989, toen was hij net 25, dat heette Suzanne Dantine. Hij schreef het, en nu citeer ik. Het idee voor Susanne Dantine ontstond toen ik op vakantie was... bij vrienden in het Italiaanse Lemeggio, een dorpje bij de zee. Ik hoorde dat er een ruzie aan de gang was die de gemoederen verhitte. De ruzie ging over een hondenkennel die vlakbij zee in een smal dal lag... en voor lawaaioverlast zorgde. Het klopte als de honden jankten en blaften, dan galmde het overal... En daar op vakantie schreef ik een paar scènes zonder te weten... dat ze de aanzet waren voor een boek. Het idee nam ik mee naar Brussel, waar ik toen nog woonde... en het hele verhaal verplaatste ik naar het heuvellandschap vlakbij Brussel. Einde citaat. Nou, jaren later bij de herdruk herschreef hij hele delen... en gaf het boek daarom een nieuwe titel, Wespennest. Nou ja, dit verhaal en het bekroonde verhaal Kusme van een paar jaar later... dat is op cd verschenen en Bart Moeijart leest het zelf voor... en dat doet hij gewoon heel goed. Dat werk heeft hij, ja, nou goed, ik vind het gewoon mooi. Alles kan... Ik hier natuurlijk niet laten horen, maar ik hoop jullie interesse te wekken met de eerste twee hoofdstukken. Verplaats je eventjes uh, naar een andere tijd. Het is een warme zomer en Suzanne stikt bijna in dat benepen dorp van haar. Wespennest. Zeg het hem, het komt. Mijn moeder kwam handen tekort om mij in haar buik... en ook nog eens haar eigen rug te ondersteunen. Ze viel op haar ene knie en daarna op haar andere... slaagde erin onze voordeur open te maken... en riep naar Walda, die vier was... en met haar poppen zat te spelen op het plein. Walda, riep ze... En haar stem sloeg over. ''Loop eens naar boven, kind. Loop naar Westwij. Haal meneer Dantine. Zeg hem.'' Ze beet op haar tanden, haar ogen traanden ervan... en ze klamte zich vast aan de deur... alsof ze in een kloof in de grond ging storten. Walda staarde met haar mond open naar mijn moeder. Wilde wat vragen, maar mijn moeder wuifde haar weg. ''Zeg dat het kind komt,'' zei ze... En ze hapte naar lucht als een vis op het drogen. Zeg het hem, het komt. Walda de achteruit. Het komt, herhaalde ze langzaam, alsof ze zich stond af te vragen wat er dan wel kwam. Ja, zei ze, ja, het komt. Ze liet haar poppen vallen en draaide zich om, holde zo snel als ze kon het plein over, langs de winkel waar je alles kon kopen, over het grasveld naast de kerk, met de bocht mee die de muur om het kerkhof maakt de heuvel op. Het komt, fluisterde ze al door. Het komt. Haar voeten ploegden door de modder van het pad voor wandelaars uit de stad. En halverwege dook ze door een heg. In het weiland liep ze zich zacht. Daar waren koeien en koeien vlaaien. Het gras striemde langs haar enkels. Toen ze bij de boerderij van Westwij aankwam, zette ze het op een schreeuwen met de adem die ze nog over had. Meneer Dantine, meneer Dantine, het het komt! De kippen op het erf stoven kakelend uit elkaar. Bijna struikelde Walda over een kip die niet snel genoeg was, maar ze hield zich overeind, strompelde verder, roffelde hard op de deur van het woonhuis en riep nog eens, meneer Dantine, het komt! De stal, hogerop in het veld, werd opengegooid. Walda zag een man naar buiten komen. Ze herkende mijn vader en begon opgewonden op en neer te springen. Ze dacht dat ze een spelletje was begonnen. Een soort diefje met verlos. Wie zijn naam hoorde, moest hardlopen. Het komt, riep ze weer. Mijn vader holde het veld af. Hij hield de panden van zijn jas vast tegen het wapperen. En de koe, dokter, de koe, riep Westwey bij de stal. Ze mag los, schreef mijn vader over zijn schouder. Hij maakte een tijgersprong over de hoge heg, greep Walda bij haar armen en maakte een schoudertas van haar. Kind, heigde hij, terwijl hij naar zijn auto naast het woonhuis rende. Hij gooide zijn spullen op de achterbank, gooide Walda er bovenop en sprong achter het stuur. Hou je vast, zei hij. Onze auto schoot de veldweg op. De motor gierde. Walda, zei mijn vader, nadat hij naar alle kanten tegelijk en eigenlijk naar nergens had gekeken. Walda, was mevrouw Dantine nog alleen? Ja, zei Walda. Geen bok, geen bok. Walda legde een hand op haar keel om haar stem vast te houden. Ze schrok omdat mijn vader vloekte en een ruk aan het stuur gaf om een bult en een kuil te ontwijken. Ze stootte haar kin. vrouw heeft ook pijn, zei. Ze, en ze bonkte met haar hoofd tegen het raam: Erge pijn, zei mijn vader: Ja, ze is gewallen mijn vader gooide nog eens het stuur om. De auto ging schuivend door de bocht en reed het weggetje door de boomgaard op, naar het huis van Helene. Het lawaai van de motor overstemde het geblaf van de honden in de kennel. Maar toen mijn vader de auto tussen de hokken had geparkeerd en de motor stillegde, was het geblaf en gejank ineens overal. De honden sprongen tegen hun kooi op en lieten hun tanden zien. Blijf zitten, zei mijn vader tegen Walda. Hij sprong de auto uit en bleef staan. Helene kwam zijn kant op, tussen de hokken door. Haar laarzen slobberden, haar handschoenen waren smerig, haar schort ook. Wat scheelt eraan, waar brandt het, zei ze. De baby komt, zei mijn vader. Bok is er niet, het is vrijdag. Jij bent de enige die kan helpen. Helpen? Waarmee? Met de baby, met de baby. Heleens stem schoot de hoogte in. Haar armen gingen ook omhoog en haar ogen werden groot. Ze keek van haar ene naar haar andere handschoen. Ik weet bij God niet of ik dat nog kan, zei ze. Jij bent de enige die het kan, zei mijn vader. Helene liep de auto voorbij, keek over het dak heen naar mijn vader. Dat geloof je zelf niet, zei ze. Zoiets verleer je niet, zei mijn vader. Helene schudde haar hoofd. Ze mopperde tussen haar tanden. Dat het veel te lang geleden was. Dat ze niet meer wist hoe een baby eruit zag. Maar ondertussen deed ze wel haar handschoenen uit. Knoopte haar schort open. En liep in de richting van het huis. Vroeger was er een vroedmeester bij, zei ze. Hoe moet ik? Haar stem verdween achter de deur. Mijn vader hield zijn adem in. Gerustgesteld was hij niet. Hij wachtte liep heen en weer, heen en weer, alsof hij honderd keer de lengte van de auto moest afstappen. Heleen bleef maar weg, urenlang ongeveer. In zijn hoofd was het te laat. Ik was allang geboren. Ik vierde mijn eerste verjaardag al. Hij blies over zijn bovenlip, keek op zijn horloge, en toen hij weer naar het huis keek, stond heleen in de deur. Haar schort was wit geworden, wit en schoon, haar uniform van vroeger, te Teut, zei ze, en ze dook de auto in, naast Valda, die weer haar mond liet openhangen. De auto maakte een brede bocht voor het huis... en reed in een wolk van stof de weg tussen de appelbomen af. Handdoeken, zei Helene, terwijl ze ongeduldig op de voorbank tikte. Handdoeken koken in grote potten op het vuur. Heb je die, handdoeken, grote potten? Denk ik wel, zei mijn vader. Lakens, schone lakens... Ook, zei mijn vader, nu nog bidden, zei Helene. Ik bestond al, maar om kwart over vier, op 3 oktober, bestond ik helemaal. Ik had nog niet gegild of het hele dorp wist hoe laat het was. De huizen rond de kerk staan zo dicht bij elkaar... dat niemand naar buiten hoefde te komen om het nieuws verder te vertellen. Het werd gewoon... Van raam naar raam, van deur naar deur, doorgezegd. Via Amanda de sprekende dorpskrant, verspreidde het bericht zich voor beide kerktoren. Bij Westvij en bij Melker Bruwaan, bij Meerten en de Warkes aan de Rondweg wisten ze het een kwartier later. De mooie vrouw van de mooie dierenarts heeft een dochter gekregen. Zij als jonker Volker, die in het landhuis met de ombuurde tuin woonde, kreeg het te horen. Ze is gezond en ze heet Susanne. Bijna drie kilogram, zei Helene, toen het ergste leed geleden was. Ze knikte naar mijn wieg. Een stevig kind, als alle kinderen van oktober. Die hebben de lente en de zomer meegemaakt. Die zijn sterk genoeg voor de winter. Ze depte het voorhoofd van mijn moeder met een vochtige handdoek en glimlachte. Alles is goed verlopen, God dank. Nu mag ik het zeggen, Edith. Een eerste kind thuisbaren is gevaarlijk. Een vrouw ligt nergens beter dan in een schoon ziekenhuisbed Met een vroedmeester erbij en een verpleegster Die hebben machines als er iets scheef gaat Kijk, je wilde het thuis krijgen, nu heb je het thuis gekregen Mijn moeder antwoordde niet Ze had zwarte kringen onder haar ogen En haar haren hingen in slierten langs haar gezicht ze wilde alleen maar slapen, het liefst met mij in haar armen en mijn vader binnen handbereik. Waar is Wout, zei ze. Weg, zei Helene, naar de stad toe, bok uit zijn brietsclub halen. En hij wilde Suzanne laten inschrijven in het bevolkingsdinges, hoe heet het, als hij nog op tijd het gemeentehuis haalde. Susanne Dantine, twee kilogram negenhonderd waarvan een halve kilogram in haar billen. Het is zoals ik het zeg, Edith. Een halve kilogram in haar billen. Bok zal vlug klaar zijn. Dat kind is gezond als een vis van onder en van boven. Helene streek met een deken glad en liep glimlachend naar de badkamer. Zo'n gezond kind, zei ze, terwijl ze haar handen waste. Wout zal het wel overal rond vertellen. En dan wensen de mensen hem veel geluk in. Met al dat geluk kan jullie niks meer overkomen. Helene draaide de kraan dicht. Ze hoorde haar eigen stem nagalmen. en zag zichzelf glimlachen tegen de spiegel. Ze dacht, kijk mij glimlachen. Ik trek mijn mondhoeken in de plooi en kijk, ik glimlach niet meer. Nu past mijn mond bij mijn ogen. Kijk hoe gekrompen ik ben. Kijk mijn schort, te groot. Kijk mijn mouwen, te lang. Kijk mijn handen, hoe bezig. Ze sloeg haar ogen neer en droogde haar handen af. Ook die beweging viel weer stil. Haar adem stokte in haar keel. Edith, zei ze, ik bedenk net dat mijn man niet weet waar ik ben. Rudy was niet thuis toen Wout langskwam. Hij weet niet dat ik hier ben. Bel hem op, zei mijn moeder in de kamer. Nee, zei alleen. Ze slaakte een zucht. Hij mag drie keer raten. Ik weet ook niet waar hij is. Ze trok haar schouders recht en haalde haar mondhoeken op voor ze de badkamer uitkwam en naar mijn wieg liep. Ze dwong zichzelf te zingen van vertedering. O, zong ze. Als u het mij vraagt, zit er ook een halve kilogram in haar oren. Hemelsnaam, Edith. Dat kind heeft grote oren. Ze keek naar het grote bed en zag dat mijn moeder was ingeslapen. Ze maakte een geluidje met haar tong en ging op een stoel naast mijn wieg zitten, vast van plan om, zoals vroedvrouwen altijd doen, nog een paar uur te blijven. Ze woude een handdoek een paar keer dubbel en geeuwde, terwijl haar ogen iets prettigs zochten om naar te kijken. Tenslotte legde ze haar hand op de rand van mijn wieg. Misschien ging er maar een minuut voorbij. Misschien een half uur. Misschien heeft Helene nog langer naar mij zitten kijken. Ze schrok op van mijn vader, die ineens in het schemerdonker van de kamer stond. Hij had zijn jas nog aan en het leek alsof hij warmte binnenbracht. Slapen ze. Elen veerde overeind en zei, ja, allebei. Ze keek naar mijn vader. Ze volgde hem met haar ogen. Hoe hij zich over mijn moeder heen boog en haar een zoen op haar voorhoofd gaf. Hoe hij bij mijn wieg kwam staan... en met zijn grote wijsvinger mijn wang streelde. Ze rilde. Ze probeerde een zucht te onderdrukken... maar slaagde daar niet goed in. Ze schoof mijn vader haar stoel toe en vroeg of hij niet wilde zitten. Nee, Helene, dank u, zei hij. Ik anders wel, zei ze. En ze ging weer zitten. Het werd heel stil in de kamer. Heel mooi stil. Want ik was geboren... en mijn mooie moeder sliep als een engel... en mijn mooie vader keek naar me. Helene vergeleek mijn moeder met mij... en mij met mijn vader... en zei toen met een zucht dat Rudy het niet zou kunnen, zo alleen maar zitten en van de stilte van een baby genieten. Rudy heeft alleen honden in zijn kop, grote honden. Rudy wordt zenuwachtig van kleine. Als hij kleine groot kon schoppen, dan schopte hij ze groot. In. Een scooter scheurt over het plein, ons huis voorbij. Het gebrom verdwijnt naar de andere kant van het dorp als een hommel naar een andere kamer. Mijn moeder legt haar vork op haar bord en maakt haar rug recht. Ze knijpt haar lippen op elkaar en kijkt me aan. Buiten kwetteren mussen. De hitte zoemt. Het gebrom, dat eerst nog dat van een verre tractor op het land lijkt, wordt langzaam harder, komt dichterbij, gaat anders klinken verandert weer in het lawaai van een scooter... die tenslotte het plein oprijdt en daar ergens blijft staan mopperen. Mijn moeder schuift haar stoel naar achter en aarzelt. Ze kijkt van haar bord naar het raam. De luiken zijn dicht tegen de hitte van de middagzon. Wie is dat, zegt ze. Ik kom overeind, maar mijn moeder schudt haar hoofd... tikt met haar vork op de tafel en zegt, blijf zitten, eet verder... Ik zak zuchtend terug op mijn stoel. Laat die met een krassend geluid over de tegels schuiven. Volk, roept iemand buiten. En de scooter huilt. Volk! Op dit uur, zegt mijn moeder met haar tanden bijna op elkaar. Die durft op dit uur het hele dorp op stel te zetten. Op wielen, zeg ik. Eet verder, zegt mijn moeder. Ik wil iets antwoorden maar ik ben meteen weer vergeten wat ik wilde antwoorden, omdat ik mezelf op een scooter zie zitten. Met een vaart race ik de heuvel op. Met piepende remmen ga ik door de bocht, scheur weer de heuvel af. Van de gedachte alleen al krimpt mijn maag in elkaar. Volk, roept de stem buiten nog eens, en er komt een schaterlach achteraan. Tuig! zist mijn moeder. Ze speelt vorkbal met een ertje. Het was hier net zo rustig. Ze komt overeind en brengt haar bord en bestek naar het aanrecht. Ach, zeg ik. En alweer maak ik mijn zin niet af. Ach, er gebeurt tenminste eens wat, wou ik zeggen... maar er gebeurt juist helemaal niets. Buiten is de scooter stilgevallen of weggereten. Ik hou mijn adem in. Ik wil geen geluid missen. Kom kijken! roept de stem ineens. Mijn moeder draait zich om. Ik volg haar blik. We kijken naar de groene luiken voor het raam. Kom kijken nu, ik er nog ben! Buiten ratelen rolluiken. Amanda van de dorpswinkel, de sprekende krant, komt kijken. Bij David, de weduwnaar die bij haar op het zoldertje woont... piept een raam open. En aan de andere kant galmt de stem van Carla... «Walda, kom eens!» Als ik dat hoor, «Walda, kom eens!» ontsnapt er een geluidje uit mijn keel. Het idee dat Walda nota bene door haar moeder wordt geroepen, terwijl mijn moeder me nog net niet in een kast opsluit. Ik sta op van tafel. Susanne blijft zitten en maak het raam open. Voor mijn moeder er iets tegenin kan brengen, duw ik de luiken opzij. Het zonlicht valt de kamer in. Aan de overkant, tegen de gele gevel van de kerk aan, in het middaglicht dat zo fel is dat ik door mijn wimpers moet kijken, staat een jonge man. Hij houdt zijn armen open, alsof hij een lied gaat zingen, maar in elke hand heeft hij een houtje waaraan een marionet hangt. De ene pop ziet er wild uit, met ros haar en rode kleren die aan Spanje doen denken, en de andere pop is een roze gewicht in een dirndeljurk. Tussen hen in staat de jongen breed te lachen. Hij buigt een eindje voorover. Zijn lange zwarte haren vallen voor zijn gezicht. En laat de twee poppen naar elkaar toe lopen. Ik moet erom lachen, want hij doet het goed. Ik ga geamuseerd uit het raam hangen en zie dat Amanda en David, Carla en Walda, net als ik, vrolijk toekijken. Dokter Bok is er ook. Hij staat midden op het plein, een zwarte vlek in het vlak van licht. Twee dames, zegt de jongen tegen het plein. Twee dames die het leven ernstig nemen. Sai, roept Walda. Ze kan het ook niet helpen. Haar schuurpoort waait altijd ongevraagd open. Goed dan, zegt de jongen zonder op te kijken. Hij laat de poppen dansen. Twee dames die het leven vrolijk zien dan. Huh? Het gaat over ons, roept Amanda naar Carla op het balkon. Ze pakt een tip van haar schort, steekt een dikke arm omhoog... en danst log om haar as, in berenpas. Ze hinnikt van het lachen, iedereen hinnikt. Zelfs dokter Bok hinnikt en hij is een heer die het leven ernstig neemt. Op slag wordt het stil als de jongen zegt... Wat moet er gebeuren? Wat gebeurt er als die twee elkaar ontmoeten? Ze gaan op bezoek bij een oude man roept de oude David uit zijn zolderraam. Hij heeft er een stoel bij geschoven. Dan kan hij zijn armen op de vensterbank leggen. Hij lijkt op een pad, zoals hij daar zit. Een heel oude pad. Ze gaan in elk geval op stap, roept de jongen voor de kerk, terwijl hij de poppen met kleine pasjes de trap laat afdalen. Ze gaan naar knie, roept Walda. Ze gaan dansen in knie. Ze kraait erbij als een kind van acht, al is ze achttien. Vals muset, op de accordeon, roept Amanda en ze kijkt er verzaligd bij. Ze denkt dat knie nog een dansdent als vroeger is. Ik kijk van de ene naar de ander. Mijn blik blijft iedere keer hangen bij de marionetten en bij de jongen. Maar dat duurt nooit lang, hij is erg mooi. Zo mooi dat er lucht naar boven borrelt door mijn keel en voor ik goed weet wat ik doe, hang ik uit het raam en roep Laat in elk geval iets leuks gebeuren Goed, hoor ik de jongen zeggen, goed, zegt hij tegen mij en ik gloei van trots Snel probeer ik nog iets te verzinnen maar een hand in mijn nek plukt me uit het raam weg mijn moeder plant haar handen naast de bloembakken met seraniums... ...gaat er overheen hangen en schreeuwt... ...en nu is het uit! Haar stem galmt over het plein, sterft weg. Ik kijk verbijsterd naar de gespannen rug van mijn moeder... ...en staal me, ...mama, ga ergens anders naartoe met je kunstjes... ...roept mijn moeder. Zoek een paar toeristen, maar laat ons met rust. Rust! Herhaalt ze kort ze mijn handen die haar naar binnen willen halen, wegslaat. De jongen voor de kerk laat zijn armen zakken, zodat de marionetten door hun knieën gaan. Hij maakt een hand vrij, legt die boven zijn ogen en kijkt tegen de zon in. Hij kijkt alleen maar. Hij geeft geen antwoord. Zijn houding zegt genoeg. Carla verbreekt de stilte. Op een toon die zo koud is dat ik er rillingen van krijg, zegt ze... Edith Tantine, je zou jezelf eens moeten horen. Rust. Jij hebt het over rust. Het st blijft hangen en maakt het plein stiller dan het al was. Mama, hou op, fluister ik. Begin niet weer, alsjeblieft. Dankjewel, je wel, het is te vergeefs. Mijn beste Carla zegt mijn moeder zacht, al kun je het venijn van haar stem schrapen. Luister eerst eens naar jezelf. In mijn huis is het rustig, maar als jij praat, tocht het hier... en hoor ik de glazen in mijn glazenkast rinkelen. Jij begint over rust tegen mij. Rust? De cisklank glijdt naar de overkant, naar het balkon waar Carla met Walda staat. Ik heb het niet over jouw glazenkast roept Carla terug. Ik heb het over de honden. De honden. Het hoge woord is eruit. Elk gesprek moet bij de honden terechtkomen. Ik hoop dat mijn moeder nu zwijgend het luik dicht doet. Ik wil het plein niet meer zien. Ik wil de stemmen niet meer horen. Die arme jongen doet geen kwaad... Roep Carla. Hij voert alleen een stukje op. Vermaak, heet dat, editantine, Plezier. Vertier. Ik geef het een naam die jij misschien bent vergeten. In elk geval, hij blaft niet en hij bijt niet. Ze lacht smalend. Nog nooit heeft mijn moeder een ruzie zo lang volgehouden. Ze hapt ondertussen al wel naar adem, beeft over haar hele lijf... en krijst meer dan ze roept. Maar lawaai maakt die wel, mijn beste Carla. Lang niet zo hard als de honden, roept Carla terug. En ook niet elke dag. Met een kreun die iets van een schuivende stoel op een tegelvloer heeft... draai ik me om naar mijn moeder... Mama, hou op. Ik schaam me. Ik schaam me diep, wil ik zeggen, maar mijn moeder luistert niet. Wat er uit Carla's mond komt, vindt ze belangrijker. Ik begrijp je niet, Edy Tantine. Die rothonden maken een vreselijk kabaal, maar daar begin je niet over. Iedereen wil die beesten het dorp uit hebben, maar jij zweegt. Jij vertikt het. Dat is je goede recht, mens. Maar roer dan je mond niet als een doodgewone jongen een stukje opvoert voor de mensen. Honden jaag je weg, mensen niet. Mijn moeder lacht lusteloos. Ik pak haar bij de arm, maar laat meteen weer los. Ik voel mijn longen leeglopen. Voor ons huis, bij de kerk, is de jongen met inpakken begonnen. Hij legt zijn marionetten te slapen in zijn tas in stilte, alsof hij niet bij de stemmen hoort. Af en toe kijkt hij op. Nu is in de richting van de winkel, waar Amanda met haar armen in de zij het vervolg staat af te wachten. Dan weer naar David, die het plein bekijkt alsof het een voetbalveld is. Carla en mijn moeder gunt hij geen blik. ''Hij gaat weg,'' zeg ik tegen niemand in het bijzonder. ''Zie je wel, nu gaat hij weg.'' Onder aan de trappen staat zijn scooter. De jongen maakt zijn tas vast en loopt met de scooter aan de hand het plein af. Ik gooi de vaatdoek opzij, hol de keuken uit, de gang door, naar buiten. Nog net zie ik de jongen om de hoek verdwijnen. Het lawaai van zijn scooter maakt iedereen stil. Carla en mijn moeder staan zwijgend naar elkaar te kijken. Carla vanuit de hoogte van haar balkon, wat haar sterker maakt, en mijn moeder van beneden uit haar keukenraam. Met smekende ogen zoek ik hulp bij Amanda of zij iets wil zeggen. Maar ze draait zich om, schudt haar hoofd en schommelt naar binnen. Zij heeft haar nieuwtje voor vandaag, laat haar winkel open om het aan de eerste de beste klant te vertellen. Iedereen volgt haar voorbeeld. David doet zijn raam dicht. Dokter Bok loopt door, Carla verdwijnt in huis en mijn moeder vindt dat ze hard met de luiken moet slaan. Die zijn dicht, zegt Walda vanaf het balkon. Ik kijk omhoog, vals, hoop ik, en doe tegelijk alsof ze lucht voor me is. Walda is niet onder de indruk. Ze lacht me in mijn gezicht uit. Tenminste, dat denk ik eerst, maar achter mijn rug hoor ik wie ze echt uitlacht. Mijn moeder is naar buiten gekomen. Ze klapt onze voordeur hard dicht, nog harder dan ze met de luiken heeft gedaan. En Walda lacht ineens hardop. Ze doet of ze bang is voor mijn moeder. Mijn moeder stoort zich er niet aan, of ziet Walda niet. Met grote stappen loopt ze me voorbij het plein over. Voor de deur van Carla's huis blijft ze staan. Met één hand leunt ze tegen de muur en de andere zet ze in haar zij. Het duurt even voor ik begrijp dat ze met die ene hand... brutaal lang aanbelt. Ze kijkt om en ziet me staan, maar ze zegt niets. Ze voelt Baldas' blik en kijkt omhoog. «Laat ze me nog binnen of niet?», zegt ze. Op dat moment zwaait de voordeur open... Carla komt breeduit op de drempel staan. Het is genoeg geweest, zegt mijn moeder. Ze nodigt zichzelf uit, duwt Carlas arm opzij en stapt naar binnen. Nog voor ik van mijn verbazing kan bekomen, valt de deur achter haar dicht. Nee, fluister ik. Ongelooflijk, zegt Walda. Ze wijst met haar kin naar de open balkondeuren. Ze trekt haar wenkbrauwen op en slaat een hand voor haar mond... alsof ze anders haar lach niet kan binnenhouden. Ongelooflijk! Het bloed trekt uit mijn wangen weg. Hoge, opgewonden stemmen dringen door tot op het plein. Flarden van woorden maar, halve, geschreven zinnen. Mijn moeder en Carla zijn doof voor elkaar daarbinnen... Ik krijg het warm van schaamte. Kijk om of er nog mensen op het plein staan mee te luisteren. Amanda staat voor haar winkel, dat had ik kunnen raden. Mijn benen worden week, straks ga ik nog door de grond. Ik probeer de woorden van daarbinnen op te vangen, te verstaan, te begrijpen. Maar nadenken lukt me niet. Walda glundert. Ik zie haar groeien. Ze schudt haar hoofd en pakt haar haren bij elkaar... O garm, zegt ze. Binnen huilt iemand. Ik weet hoe mijn moeder klinkt. Ze huilt vaak genoeg. Ik wil wel dan niets vragen. Die vernedering is me te groot. Met haar rug naar me toe en haar armen wijd open gaat ze tegen de balkondeuren leunen. Ze praten, zegt ze over haar schouder. Ze praten. Waarover? Ik heb meteen spijt dat ik het vraag. Over vroeger. Zo vroeger? Mijn stem geeft het bijna op. Ik druk mijn nagels in mijn handpalmen. Walda, waar hebben ze het over? Hou je mond, ik hoor niks, zegt ze. Je moeder krijgt koffie. Oh, ze hebben het gezellig over jou vroeger. En mijn vroeger. En uh, <laughs> over de honden van Helene. De honden en Helene. Zeg ik, van Heleen. En het zijn Heleens honden niet, het zijn Rudy's honden. Wat is het verschil? Weg moeten ze evengoed, desnoods met geweld. Je klinkt al net als je moeder, jij niet meer. Ze zet de woorden zorgvuldig naast elkaar en grinnikt. Mijn moeder en ik. Zeg ik, mijn moeder en ik weten waarom we Helene verdedigen. Walda grijnst. Zo, knikt ze. Zei je, uh, mijn moeder en ik? Zei je, uh, wij? Ze komt naar de balustrade toe en gaat er met haar ellebogen op leunen. Als je ergens alleen voor staat, gebruik je het woord ik, niet wij. Eén minuut geleden. Bij de koffie heeft je moeder de petitie ondertekend. Blijbaar ben jij nog de enige die heleen en de honden verdedigt. O arme. Walda knikt, sluit haar ogen dat het wel goed zal komen met me... en verdwijnt in huis. Binnen begint ze te schateren, onbedaarlijk te schateren... en ik vervloek haar en van haar moeder maak ik ook iets lelijks... En mijn moeder is geen haar beter. Je You don't remember me But I remember you. Not so long ago You broke my heart in two. Tears, tears on my pillow Pain in my heart Caused by you You If we could start anew I wouldn't hesitate I'd gladly take you back Hemp the hand of fate, tears on my pillow, pain in my heart caused by Soul, gospelzanger, geboren en getogen in New Orleans, brengt een ode aan de muziek uit zijn jeugd, de vocale doe-wop uit de jaren 50. En daarvoor hoorde u het eerste hoofdstuk uit de jeugdroman Wespennest, geschreven en voorgelezen door Bart Moeiaert. Dit verhaal dat zat samen met het ook zo prachtige verhaal, getiteld Kusme... op een luisterboek en het is uitgegeven door Rubinstein. En uh, kies Karo, zou ik zeggen. Red de programma's als dit en red ook Caro's Goudmijn. Hier weer een verhaal. Iedere vrijdag van 2 tot 4 zijn ze op Radio 5 te horen. En de mooiste herhalen we hier. Dames en heren, onze bloedeigen verslaggeefster... Rader, razende reporter Helene Hummelen houdt van dieren... en verkeert graag uh, onder mensen die ook van dieren houden. Vandaag vertelt Sascha van Rietschoten over haar gorilla-baby. Luister naar Awali. Sasha was tot acht jaar geleden dierenverzorgster in Artes. Ze had er de zorg over de mensapen. Je hebt met een mensaap heb je een totaal andere band dan met een, een, bijvoorbeeld een hond. Um, je hebt met een hond heb je al een soort vri vriendjesband, zeg maar. Maar mensapen zijn zo ontzettend menselijk... dat kan je niet meer als dier zien. Dan, dan is er geen onderscheid meer tussen mens en dier. Wij zijn tenslotte zelf ook allemaal zoogdieren. Alleen wij kunnen praten. En uh, als je op een gegeven moment bij die mensapen werkt, heb je uh, het gevoel dat je een keertje morgens binnenkomt en dat ze een goeiemorgen tegen je zeggen. Zo, zo uh, weinig is dat verschil tussen, tussen mensaap en mens. Als je voor apen zorgt, dan kom je alle mogelijke emoties tegen. Nou, een van de mooiste momenten die me wel bijstaat is de eerste gorilla die geboren werd. Daar zaten we al heel lang op te wachten. En, um, we hadden een camera hadden we, um, boven het nachthok van die gorilla gezet. Want ze was heel erg jong nog. Je kon vergelijken met een meisje van twaalf wat een babytje moest krijgen. De jonge aankomende moeder, Davina, weet misschien niet wat er overkomt. Dus we wilden graag uh, de geboorte in de gaten houden. Ik zat s'nachts in het shimbosheverblijf die camera in de gaten te houden. Toen ging ik samen met mijn collega kijken, want wij losten elkaar af. Hij werkte overdag en ik werkte s'nachts. En net op het moment dat hij eigenlijk toen naar huis wilde gaan... om negen uur half tien s'avonds, zei ik van ho, wacht eens... En zo zien Sasha en haar collega Wali geboren worden. En dan het moment dat je dan naar binnen kijkt... dat je daar langs gaat op kraamvisite, zeg maar midden in de nacht... met z'n tweetjes in dat donkere artes... En je ziet daar die eerste gorilla bij die moeder. En die moeder met zo'n, ja, echt zo'n brede smile op zijn gezicht. Van kijk eens wat ik heb, ze was er zo blij mee. Ja, dat zijn gewoon echt, uh, dat zijn momenten vergeet je nooit meer. En je ziet gewoon op dat moment een gorilla die heel blij is met een kindje. Toen hebben we ook, dat we terugliepen naar het Chimpelzee gebouw, hebben we ook een soort van rondedansje met ze gedaan. Maar tegenover zo'n emotie staat ook weer een andere... Maar dan is het ook weer heel dubbel, want op een gegeven moment... als je dan een paar dagen later merkt dat het gewoon niet goed gaat met het jongen... omdat ze het gewoon niet helemaal snapt. En je moet beslissen om haar onder narcose te brengen... en uh, dat kind eraf te gaan halen. Ze was gewoon nog niet aan toe, ze was gewoon te jong. Je weet, je brengt haar in slaap, ze wordt wakker en haar kind is vermist... Zo, zo komt dat natuurlijk wel over op haar. Maar het moet. Kon je, kon je het maar vertellen. Wil Awali kunnen overleven? Als ze zien dat het kind dood is, dan hebben ze daar wel vrede mee. Ook al zijn ze daar heel verdrietig over. Ja, en als je echt in moet grijpen... en je moet ze dus in slaap brengen en hun jong afpakken... dan voelt dat heel vals. Dit verhaal wordt vervolgd. When you go through a day And the things that people say They make you feel so small They make you feel that Your heart will just never stop aching And when you just can't Accept the abuse you are taking Een baby'tje waar moeder Davina zo trots op was, groeit op bij een andere moeder. Ik heb uh, Awali, het eerste uh, gorilla jong, heb ik samen met mijn collega. De ene week bij hem en de andere week bij mij... hebben we uh, een halfjaartje thuis gehad. Bij twee moeders, eigenlijk. Het is wel handig om dat dan af te wisselen. Het is eigenlijk precies dezelfde opvoeding als ja, een babytje. Alleen met dat verschil dat je het er ziek... Het begin is ziek, want je haalt het er nooit voor niks af. Dus je haalt het eraf op het moment dat het dreigt dood te gaan met de moeder. Dus het moet wel even opgepept worden. En uh, ja, je hebt gewoon iedere drie uur s'nachts de, de fles die je moet doen. En wel weer de volgende dag naar je werk. Het zijn gewoon hele hectische weken geweest. En wali ging gewoon meenen, was, die was te zien voor het publiek. In het begin is het gewoon net als een, een pasgeboren mensenkind. Die lag te slapen in een bedje. Hij had wel kleertjes aan, dat mensen zoiets hadden van, ja, moet dat nou kleertjes? Maar ja, anders, normaal gesproken, wordt hij door zijn moeder warm gehouden. En dan ging je s'avonds in de maxico's mee naar huis in de auto. Helemaal de moeder, ze zien mij helemaal als moeder. En dan ging je s'avonds gewoon weer door. Dan dus stond je eten te koken met een aap in je been toen hij wat groter werd. Of je lag in bad met een aap in je arm uh, buiten het bad. of uh, Je zat te poepen met een aap aan je been, want hij moest altijd daar zijn waar jij was. Want zo gaat het in de natuur ook. Ze zitten altijd ergens... Ja, meestal zat hij aan mijn been uh, als ik dan rondliep. Of, uh, ja, ik was er helemaal aan gewend. En ik had wel een boksje voor hem op een gegeven moment. Maar ja, een boksje, daar is hij ook zo uit. Want je moet, je moet er echt een deksel op hebben. En als je ze dan weer opsluit, dan wordt het weer gillen en krijzen. Dus meestal liep hij gewoon maar rond. En hij speelde met de hond heel veel. Kijk, in het begin is het heel makkelijk. Dan is het gewoon net een, mens, een babytje. Maar die ontwikkeling gaat twee keer zo snel als een, als een baby. En dan ben je dus maandenlang moeder. Wali eigenlijk toch ook wel een beetje te lang. Hebben We echt wel een halfjaartje gehad. En dan moet je apen zo naar de crash. Nou, er is in, in Stuttgart is een um, crashje. Daar... Komen alle flessenkindjes. En dan volgt het afscheid. Ik heb hem zelf naar de krist gebracht. Dat is lastig. En op een gegeven moment moet je daarbij weg. Dat is gewoon heel erg verdrietig. En weet Awali ondertussen nog dat Sasha zijn moeder is? Toen hij ongeveer 2,5 was, was hij oud genoeg om in een groep geplaatst te gaan worden. En toen heb ik hem nog opgezocht. Toen ben ik nog langs gegaan. En het grappige was, hij herkende me toen wel heel duidelijk nog. Uh, dat is toch twee jaar later. Maar hij wist echt heel, heel goed wie ik was. Nou, hij was een beetje gek aan het doen. Hij was rondjes aan het draaien met zijn ogen dicht. En dan dan word je een beetje duizelig. En dan liet hij zich iedere keer op één plek. Dat was zijn stop, zeg maar. Voor mij tegen het raam. Dus er stond, zeg maar, dertig man en hij stopte de hele tijd bij mij. En nu? Misschien dat Wali dit jaar nog wel ga opzoeken... want hij is nog wel een beetje op de route... Uh, zeg maar, als ik uh, op vakantie ga. Op het moment dat gorilla's volwassen zijn... laten ze niet meer zo heel erg blijken. Het is altijd heel moeilijk in te schatten... wat er nou in zijn koppie uh, rondgaat. En bij de gorilla's kijken ze alleen maar. Dat is het enige wat je eraan ziet. Helemaal maf is dat. Tussen uh, gaat uh, de Oscar-nominaties. Uh, ik kan één leuk dingetje melden: uh, Searching for Sugar Man die. Prachtige documentaire over de zanger Rodriguez heeft een Oscar gewonnen. En helemaal niet zo bijzonder. is. Want iedereen had dat al verwacht. De prachtige film Amour van uh, Michael Haneke heeft natuurlijk de Oscar voor de bui beste buitenlandse film gewonnen. Uh, u heeft nog een uh, supersonische boemtegoed. J.W. Roy, die mag de uitsmijter doen. Een mooie versie van De Laatste Dans. Straks gaan de lichten uit, dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit, dit wordt de laatste dans. Dit is de laatste keer, dit is de zwanenzang. De muggen dansen bij zonsondergang, morgen zijn. Er is maar weinig tijd, dus doe je mooiste kleren aan. Laten we nog één keer dansen. Dansen op een vulkaan. Allemaal om de kraten, we horen een dof geluid. Staat staat een paal boven water, morgen barst hij uit. Allemaal om de krater, het rommelt overal. De uitbarsting komt later met een boem en flits en een knal. Maar we trekken onze niks van aan. We beginnen weer van voren naar voren. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. We dansen op een vulkaan. Allemaal om de krater wie de dans sprong, die las het jaren later, bij Dr. Lou de Jong. Veertig jaren later, nog altijd niks geleerd. Allemaal om de krater, want het gaat alweer verkeerd. Trekken onze niks van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een doek aan. Misdaad die neemt toe, of sluit alsjeblieft. Wie het hard op zegt, die is niet producent. Geizel kaper mag als het gaat om een ideaal. Als je maar zwaait met een vlag, dan mag het allemaal. De nieuwste bom zo. Al wat leeft, gaat kapot, maar de huizen blijven staan. De menselijke soort heeft nooit iets anders gedaan. Dan al kan de Alkander uit en de dans op een vulkaan. Maar we trekken ons er niks van aan. We beginnen weer van voren naar aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan Holland op zijn smals, de verzorgingsmaatschappij, volledig plat gewalt, En niemand is ooit blij. De kort aan energie, we hebben nog zeven jaar. De hele economie die lazen in elkaar. Allemaal om de graten, we komen er huur. Weer een stapje nader tot een dictatuur. Die van links op die van rechts, dan kunnen we nog niet weten door de kat of door de hond. Maar we worden gebeten, maar we trekken ons er niks van aan. We beginnen weer van voren af aan, en het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan, alles laat de waar.